Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het Nationaal. Mensen die bij de huldiging van Oranje in Amsterdam over de schreef gaan, worden meteen aangepakt.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 De gemeente Amsterdam verwacht dinsdag een enorme drukte. Ze vraagt belangstellenden daarom maandag al naar de stad te komen... en bij vrienden of in een hotel te blijven slapen. De voorzitter van voetbalclub Inter Milan, Moratti... is door de Italiaanse voetbalbond voor drie maanden geschorst. Hij krijgt de straf omdat hij met zijn collega Preziosi... van voetbalclub Genoa sprak over transfers. Dat mocht niet omdat Preziosi al een schorsing van vijf jaar aan zijn broek heeft... vanwege financiële malversaties. Hij mag zijn club daardoor niet vertegenwoordigen. Moratti blijft tijdens een schorsing aan als intervoorzitter, maar zal zijn taken moeten overdragen. Het Nederlandse Davis Cup-team heeft het dubbelspel tegen Wit-Rusland verloren. Timo de Bakker en Igor Sijsling licht het af tegen de Wit-Russische dubbel in vijf sets. Gisteren won de Nederlandse tennisploeg de twee enkelspelen. Morgen zijn er in Minsk nog twee enkelspelen en de Nederlanders moeten er één winnen om zich te kunnen handhaven in de Europees-Afrikaanse zone. zo het op één na hoogste niveau van het Interland-tennis. Het weer: warm en zonnig, maximaal 34 graden. Aan het eind van de middag en vanavond stevige regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en zware windstoten. Ook morgen warm, dan minder heftige buien dan vandaag. Dit was het. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort en zomerhits.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 Went to the checkout, stood in line. Behind me was the girl who was too fine. Got in the air while they rang the Ja, zolang die uh, collega Maurice Mulder nog in de studio <laughs> aanwezig is... hou wij de koptelefoon maar op, uh, Albert-Jan. Dat ja. lijkt mij beter. Maar goed, <laughs> uh, twee uur muziekboulevard opzitten daarvoor. Moet je hem horen we? met zijn toetertje. Oh, waarvoor wat leuk, dank, Mo. <laughs> dankjewel, Mo. De muziekboulevard is eerste twee uur van de zaterdagmiddag. Ze zitten er gelukkig alweer op. <laughs> ja, graag gedaan hoor. Graag gedaan. Nou, we zitten midden in de Tour de France, dus uh, vandaar even een toepasselijke uh, muziekje zo aan het begin, Albertje. Uh, Doe je goed. Ja, ja. Ze, ze gaan vandaag de bergen in, hè? De eerste Dat is berg... ik ook. De ja, eerste berg... spannend eetappen. hoor. Spannend. En daarover natuurlijk straks meer. dagluisteraars, Welkom op uh, Zaterdagmiddag Live. Rob ook uh, welkom. Ja, goedemiddag. En goedemiddag, luisteraars. We zijn ja. er weer. Ja, en we hebben natuurlijk uh, naast onze vaste onderwerpen, zoals daar zijn de evenementenagenda, de filmagenda... Van het Circus Zandvoort. Het weerbericht om half drie van Lex van der Hoorn. Het enige, echte, juiste weerbericht van Zandvoort. Ja. Ja. Uh, we nee. ja, we proberen het. nog even vooruit voor te kijken naar de korte baandraverij volgende week donderdag in de Zeestraat. Ja, natuurlijk daarnaast ook nog uh, momenteel bezig... de Formule 1 kwalificatie voor de race van Silverstone morgen. Nou, wederom nog reeds gezegd. De Tour de France. We gaan kijken of we daar ook nog het, het, van te weten kunnen komen. En uh, gisteren is de Haarlemse honkbalweek uh, van start gegaan. Ja, ja, en wij hebben daar, uh, wij hebben daar uh, slaggevers zitten als het goed is. Willem van Jo en Jovenis, zij zijn aanwezig. Nederland gaat vanmiddag om vier uur spelen. Ah, oké. Okay. Tegen Chinese Taipei. En daarnaast natuurlijk ook nog golfnieuws. Want er wordt momenteel gegolfd. Uh, de Europese Tour is aangekomen in het, bij het meer... Loglomend in Schotland en daar wordt het Open Schotse Kampioenschap verspeeld. Nou, hebben zo net het uh, nieuws kunnen horen, het Davis Cup team is, uh, de, de voorsprong van 2-0 is geslonken naar 2-1. Mm -hmm. En dat gaat over het lijstbehoud voor uh, de, ja, de, de competitie. Daarover straks ook nog meer. En we gaan ons nou klaarmaken voor we... de grote finale ja, morgenavond. Dus, dus veel muziek, veel Nederlands, veel uh, Spaans... En uh, veel Frans, hè, van de Tour de France. Oké, okay, nee, ja, de, de laatste begreep ik niet. Want ik denk, nou, die liggen er al lang uit, joh. Ja. <laughs> maar ja, bij de Tour de France gaan ze natuurlijk uh, lekker door. En vandaag voor het eerst de bergen in. Ja. Voordat we aan alle informatie verder gaan, uh, eerst even een stukje muziek. Hier is Dr. Beat van Gloria Estefan. Emergency. Eigenlijk zou ik nu een plaat moeten gaan draaien van MC Hammer, maar dat doen wij lekker niet. We doen gewoon even een andere. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Je zou uh, misschien wel denken van wat heeft erop nou met Hamers in één keer. MC Hammer. Ja. Nou, we hadden een kleine Hamergevecht hier in de studio. Met van die oranje Hamers, weet je wel. Die grote jongens. Waar Holland op staat. Hup, ja. Holland, hup. De, de jeugd is nou, uh, al Nou, morgen gaat het niet meer lukken hoor met die finale. Want Albert-Jan heeft er eentje finaal gesloten. <laughs> ja. Helaas, helaas. Mo nou. heeft er nog één, maar... Hey, het is mee. lekker uh, barbecue weer. Octopussen op de barbecue en dan komt het helemaal goed voor. Ja, die was de, de barbecue. Vooral de Duitsers, die uh, zijn er helemaal klaar mee met die octopus. Ja, want die, uh, die... die heeft het mooi verplicht. het is ook al de finale heeft hij ook al voorspeld, hè? Ja. En, uh, dus ook... Maar die had hij vorige keer bij de EK ook fout. Nee, maar hij herkent alleen maar de Duitse vlag, natuurlijk. De ja. Nederlandse vlag kent hij niet. Ah, dus, Oké, okay. uh, vandaar. Dat is het. Maar de Spaanse vlag herkent hij wel. Want daar zat hij op. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, hij dacht, ik moet ergens op gaan zitten. Dus, uh... Ja, ik, zoals ik al zei in het begin, uh, even wat uh, diverse oranje nieuwtjes. En uh, even een quote van uh, Arjen Robben. Uh, ik heb, uh, zoals aan hem gevraagd, van nou, ik heb liever een lelijke wedstrijd dan dat we hem en hem winnen. In plaats van een hele mooie wedstrijd dat je hem vervolgens verliest. Volgens Arjen Robben, puur nuchter en zakelijk gezien. We hebben op dit moment nog steeds niet, niet mooiste voetbal kunnen laten zien. We moesten 26-jarige Bedemoer wel erkennen. Maar we kunnen steeds terugvallen op onze goede organisatie. En van daaruit weet je dat je gewoon heel veel wedstrijden een goal maakt. En dat hebben we tot nu toe in ieder geval nog gedaan. Ja, ze hebben ook een paar tegengekregen. Ja, oké. Okay, maar komt wel goed, toch? Ja, ik denk. Uh, ik, ik Jawel, ik, wel, wel, wel, ja, wel. Ik, ik heb straks een wat quotes van Cruijff en van, uh, van Nistelrooy. Maar die, die neigen toch naar Spanje. Die beker die hebben we morgenavond in huis. Oké. Okay. En dan gaan we dat dinsdag vieren in Amsterdam. Daar heb ik ook nieuws, daar heb ik ook nieuws van. Met al die woonboten. Nou ja, maar, daar hebben we het straks nog wel even over. Want, maar, uh, dat, ik ben advies, ben benieuwd, blijf mooi thuis. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. <laughs> in ieder geval zo dadelijk het weerbericht. En dan hoort zomerse muziek bij, volgens mij. Nou, bellen per kan dat hoor. Y me pintaba la mano en la cara dazo. Y de improviso al viento rápido me llevo y me echo a volar ya en el cielo en fin. Son tí Bamboleo, Porque mi vida toda vivir así Venga. Vivirá yo la aprender vivir así. Venga, Bambu Porque mi vida, yo la aprende,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 Op het Zandvoortse strand geniet er van het mooie weer en van de radio van CFM. We zijn er 24 uur per dag in Zandvoort en omgeving te beluisteren. En ook op internet natuurlijk, eh, Albert-Jan. We wereldwijd, hè? Wereldwijd, wereldwijd. op www.zfmsandvoort.nl ja, vind je het wel. Nou, nog meer oranje nieuws. Ja. Wel, echte oranje. Prins Willem-Alexander, namelijk prinses Maxima... en onze e e demissionaire premier Jan, Balken, Jan Peter Balkenende... zijn natuurlijk aanstaande zondag aanwezig... bij de finale van het WK-voetbal in het soccer Stadium. ...in Johannesburg. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst afgelopen donderdag laten weten. De prins en prinses hadden tijdens de fotosessie bij hun thuis afgelopen maandag... ...in Wassenaar al gezegd dat ze hoopten bij de finale te kunnen zijn. De drie dochters zijn er niet bij in Zuid-Afrika... ...want papa vindt het niet verantwoord om de prinsesjes zo laat nog op te laten blijven... ...aangezien de wedstrijd pas om half negen s'avonds begint. Had je de kus nog gezien op tv? Ja. Oh, wat lief, hè? Wat lief. Zoet, hè? Oh, geweldig. <laughs> nou, ze zijn natuurlijk aanwezig bij de finale. En wij hebben natuurlijk het weerbericht na het volgende plaatje... met Lex van Doorn. Het is even na half drie tijd voor het weerbericht op CFM. Uiteraard met Lex van de Hoorn. Goedemiddag Lex, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, je zit zeker weer lekker op straat hè. Ik zit hier op het terrasje. Kijk. En ik heb een meeldwijdstraat. Oh. Ja, hallo. Hallo, goedemiddag. <laughs> gezellig <laughs> daar. Gezellig man. Oké, okay, helemaal goed. Lex, ja. het weer is ook zo gezellig en zo lekker warm. Ja, We zijn vandaag natuurlijk helemaal benieuwd dat... of dat gaat blijven, zo. Ja, nou, vandaag kan dus niet meer stuk, uh, Rob. Dat, uh, dat blijft helemaal goed. Maar dat uh, duurt, uh, Nou, ik verwacht, tussen half negen en uh, half acht. Dan, uh, dan kunnen de buien gaan vallen, Rob. Oh, nee, eerste, de eerste wolking, die zit nu uh, net even onder België, of het zuiden van België. En dat komt langzaam opzetten naar het noorden toe. En uh, nou, de berekening en die aan dat het uh, tussen half acht en half negen hier de eerste bui kan vallen. Oké, okay, heftige buien of uh, valt het wel mee? Ja, nou, het kon wel eens even heftig worden, ja. Oh. En, maar dat is heel plaatselijk, erop. Oké, okay, nee, uh, het even overslaan dan. Dat zijn van die buien, die, die kunnen bijvoorbeeld in Haarlem verschrikkelijk hard hoog wezen en hard. En in Zandvoort kan het weer meevallen en andersom. Weet je wel, wat ah, dat hem? Oké, okay. nou, we moeten het gewoon even afwachten. Nee, kunnen we er niet aan veranderen natuurlijk. Dus, nee, maar je kan er wel rekening mee houden, hè? Ja, precies. Korte broek eventjes, uh, eventjes aan de kant. Uh. Ja. En dan uh, de, de temperatuur vandaag in Zandvoort. Die komt uit op ongeveer 27 graden. En aan het strand is het even een graadje minder warm. Maar het is, uh, ik wou wel zeggen, zeer aangenaam. Heerlijk is het gewoon. Goed, dan gaan we naar morgen toe, Rob. Wat ja. wil je ook weten? Ja, uiteraard. Ja, de, we hebben dus die buien vanavond en vannacht en dan morgen dan de, de, trekt de, de bewolking weg naar het oosten toe en dan s'middags hebben we weer volop zon en het strand erop. Kijk, helemaal goed dus, gewoon weer een lekkere dag morgen. Ja, er staat dan een matige tot, uh, ja, matige tot vrij krachtig, er staat wel wat meer wind, maar tot vrij krachtig aan het strand en die komt dan uit het zuidwesten, maar de temperatuur die komt evengoed nog uit op een graad 25. Zo. dus ja. ja, helemaal niet nou, vervelend. Ja. Nou, het wordt toch wel een geweldige dag uh, Lex, want uh, morgenavond dan nemen we die grote beker mee naar huis hè, uit Zuid-Afrika. Ja, uh, ja, en als we dat gaan vieren, dan is het helemaal droog, Rob. Ja, dus kijk, aan, op. kijk aan met z'n allen de straat op lekker hossen. Met z'n allen. Ja, kan. kan. Helemaal goed. Helemaal goed. Nou, dan gaan we naar de maandag. Dan uh, in de loop van de ochtend uh, gaat de bewolking uh, Fors toenemen En dan, uh, dat wordt dan gevolgd door uh, buien overdag bij een uh, veranderlijke wind die uh, zwak, zwak tot matig is. En de temperatuur die blijft dan rond die 25, 25 graden hangen. O, oh, toch wel warm nog. Ja, wel. Het blijft wel warm. Dus het zal maandag wel een beetje uh, benauwde dag worden. Uh, dus als je langer in je bed wil blijven liggen als je het zondag uh, bont hebt gemaakt, dan uh, heb je een zware morgen zou kunnen rob ja. goed nou de rest van de week rob ja dat is dan uh, licht wisselvallig. en ik zie op uh, woensdag zie ik een, een lichtpuntje dan hebben we een, een vrij zonnige dag en dan aan het eind van de week dan gaat de luchtdruk die gaat weer stijgen dus voor het komend weekend ziet het er niet slecht uit nou dat zijn goede berichten lex Gewoon lekker naar nou, het... strand weer Helemaal goed. Hey, en als je wat na wil lezen, dan kan dat op uh, www.meteopagina.nl. Als je een mobieltje hebt met internet, kan dat op www.meteopagina.nl mobiel. Mm -hmm. En dan kan je dat ook nog op tv zien, Rob. Op, op uh, tv van ZFM. Op kanaal 45. Precies, dat bedoel ik. Nou, helemaal goed. Lex, klinkt weer heel erg uh, super weer voor de komende dagen. En maandag ja. dus een beetje regenachtig, dinsdag weer wat uh, beter. Komt ook goed ja, uit moet... natuurlijk voor de huldiging in Amsterdam. Helemaal goed. Ja, dat heb ik ook bekeken. Dat de verwachting is dat het dan droog is. Nou, helemaal goed. Hé hey Lex, mag je hartelijk danken. Geniet van het lekkere weer op het strand. Geen dank en een uh, fijne dag en tot volgende week. Ja, jullie ook. En houd de radio daar op CFM, hè? Want er komen nog ja. heel veel goede platen aan en heel veel... Uh, Goede muziek. Goede muziek en goede informatie. Door Albert Jan okay. Vos. Hé <laughs> hey Lex, dankjewel. Hè. Lex, super bedankt. Okay, doei. Hoi. doei. Volgende week weer een weerbericht. Uiteraard zo rond half drie met Lex van der Hoorn. Maar eerst weer wat muziek. Hier is First World. En now that we found love. Toch gewoon zin in een lekkere zonnige zomerparty op het strand. zie onze weerman heerlijk ah, lang uit. Heerlijk uh, lang uit op het strand. Onder het en dan onder het genot van een hapje en een drankje. En dan deze muziek op de achtergrond. Nou, dan, dan waaien je toch in Kuga. Helemaal goed. Nou, volgende week zaterdag dan is er zo'n party waar ik het over heb. Een lekkere zonnige zomerparty op het strand. Vindt allemaal plaats bij uh, PAAL69. De Shisling Zonnig Zomer Strandfeest. Oké. Okay. Ja. Zaterdag 17. Jullie begint het allemaal zo rond half 6. Met een lekkere sunset dinner bij Paal 69. Verder hebben we een dansworkshop. En natuurlijk dansen met DJ Karim. Heerlijk chillen rondom het kampvuur. En nog veel meer. Nou, laat je verrassen. Wat voor workshop had je daarover? Over een dansworkshop. Oké. Okay. Ja, ja. Vindt nou. dus allemaal plaats vanaf half zes bij Paal 69. Aan de boulevard Paulus Lood. Meer informatie trouwens op www.wantoconnect.me Oké. Okay. Nou, en ik heb even geïnformeerd bij, uh, bij de Europese boekmakers voor de wedstrijd van morgen. Want uh, daaruit blijkt dat Nederland uh, momenteel niet de, niet de favoriet is bij de Europese boekmakers. Waarom niet? Dat bleek uh, afgelopen donderdag uit uh, cijfers van Unibet, een van de grootste wetkantoren van Europa. Uit de weddenschappen blijkt dat bijna twee keer zoveel mensen in Europa... hebben ingezet op winst van Spanje in de finale. Nederlandse gokkers daarentegen blijven echter uiteraard chauvinistisch. Bijna drie kwart van de deelnemers in Nederland zet in op een winst voor Oranje. Ditzelfde geldt overigens voor de Spanjaarden. Net als in Nederland zet bijna drie kwart van de Spanjaarden in... op winst voor hun eigen team natuurlijk. Ook waar het gaat om topscorers hebben de Europeanen in het algemeen meer vertrouwen in de Spaanse spits David Villa... Dan in de Nederlandse middenvelder Wesley Snyders. Beide spelers hebben momenteel vijf doelpunten op hun naam staan. Maar goed, de boekies, zoals het zo mooi heet, zijn voor Spanje en niet voor Nederland. Nou, ik houd gewoon op een doelpunt voor oranje hoor. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Nee, die plaat draait. Kijk, niet. er is een verschil. <lacht> ik zie je al, kijken, waar komt die aan? <lacht> Misschien in het derde uur, je weet maar nooit. Gewoon blijf luisteren naar CFM. Zomerradio op zijn best.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 Loveless Sahara That's right. <laughs> Ladies let's make love on the dance floor Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body I wanna give you all my tender loving tonight right. I wanna feel, oh, I, I wanna the hold, hold I wanna touch your body And show sweet yeah, love And hold your rings Let's inside. go Such a to the type of suit me Got me stunned by a natural beauty Woo. So she can't refuse me uh, yeah. Miraculous skills So she starts to me right. She tells me Oh, she don't want to lose me You're a sweet talker, She starts to do me You've been using my run Shoot me Just see that booty uh, yeah. Loving you is my duty uh. Girl, I like your style Just the way you're You just nothing Is so revealing I love your food Don't so yeah. Your beautiful smile Makes you so appealing Girl, uh. learning to drive Every while Can't wait to embark On a memory of a uh. Girl, I can't hide my feelings So revealing Heart uh. is up for stealing I wanna feel like we're the home. I'm I wanna hold my mind Touch away it Floating. Wonderful words read like I'm quoting, Woo. Girl, it's clear what I'm promoting, can't pass my way without touching a gulping. Girl, I feel like you're looping, is yes, I'm hoping, Woo. honey moon, let's go sloping. Awesome. Girl, I like your style, just the way you're dress. nothing is so revealing. I love your full profile, your beautiful smile makes so appealing. Girl, I've dropping me my wife, I wait to embark on a memorable evening. Girl, I can't hide my feeling, so revealing, your heart is up for stealing. Woo. Tussen 3 en 5, dan gebeurt het, bij CFM. Dan hoor je de 40 beste plaat uit Europa in de EBD, oftewel de Eurobreakdown, met George van Damme. <laughs> en that. deze plaat staat er ook in. Clark, samen met Shaggy en Awana. Ja, en luisteraars, mocht hij nou zeggen van al dat oranje geweld, waar we natuurlijk allemaal langzaam de kriebels van in de buik krijgen. Maar mocht u daar geen last van hebben en, uh, oog hebben voor, en oor hebben voor andere activiteiten... dan, act, dan willen we u graag attenderen op de Stichting Classic Concert. Want die presenteren namelijk morgen een opera aan belkanto concert in de Protestantse Kerk aan het Kerkplein. Het opera-kwartet bestaat uit Ivera, Mouche, Sopraan, Joke Oud, Alt, Mezzo sopraan, Ralf, Bekkers, Tenor en Hans van Niekerk, Bariton. En die worden begeleid door Hans Wenink aan de Vleugel. Voor de pauze zal het accent liggen op de opera met kwartetten, duetten en aria's van onder andere Rossini Bizet, bekend van Carmen natuurlijk. En na de pauze worden stukken uit het lichtere genre uitgevoerd, uit operetten en musicals, zoals uit Das Land des Legions van Frans Le Haar en de Vledemaus van Johan Strauss. Het concert is uiteraard gratis toegankelijk en begint zondag om 3 uur. De kerk gaat open om half drie. Na afloop is er een open schaalcollectie voor de nieuwe sanitaire voorzieningen in de kerk. Dus ik zou zeggen, als u zin heeft in opera en daarvan wil gaan genieten... gaat u morgen naar het uh, kerkplein om 3 uur. De, uh, de kerk gaat om half drie open. En wees niet uh, ongerust. Hè? Om half negen ben je dan al Gelang lang weer thuis, thuis. voor <laughs> de voetbalwedstrijd. Dus. Dat komt helemaal goed. Vanaf trouwens ook een voetbalwedstrijd. Oh ja. Om de derde plek. Oh, was ik bijna vergeten. De derde plek. Uruguay tegen Duitsland. Weet je hoe de Duitsers het nu noemen? Dat is kleine finale. Dat is kleine finale. Ja. ja. Nee, en je die Lloyd auger koeken en die FNC? Yes. Ja. Natuurlijk. Natuurlijk. Oké, okay. kan <laughs> schön. <laughs> Toll. Super geil. <laughs> <laughs> je kent je talen wel. Ja, jij. goed hè. Hey. <laughs> Dat was hem alweer, hè? De laatste, nee, en de laatste plaat in het uh, eerste ja, zo, euro, ja. jongen, jongen, jongen, Tijd vliegt voorbij. Even een tussenstandje Formule 1. Formule 1, momenteel, terwijl ze nog het, bijna het einde van de derde kwalificatie naderen. 4 Hamilton, 3 Alonso, 2 Werber en Vettel, dus de Red Bulls, wederom in... in aan de leiding. Maar het is nog niet gedaan. Het is nog niet klaar. Dus uh, na drie uur de definitieve uitslag. Webber, zet hem op. Zet hem op. Zet hem op. Want ik krijg dorst. <laughs> Jij me dat wedden altijd. Ja. <laughs> nou, tot zo, hè.